11 uur. NPO Radio 1 met Karel johan de Zwart. Commerciële draagmoeders en anonieme eiceldonoren. Twee verschijnselen uit wat in een nieuwe serie van de KRO-NCV... De Baby-Industrie wordt genoemd. Zometeen presentator Lisbeth Staats en rechtsfilosoof Britta van Beers. En natuurlijk altijd nog hier spraakmaker van de dag Hans Spekman. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Meegens. Hulpdiensten hebben rond twee dodelijke steekpartijen in Maastricht eind vorig jaar op de juiste manier hun werk gedaan. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. In december werden een vrouw en een man uit Syrië doodgestoken. Omdat er werd gevreesd voor een aanslag, hielden de agenten de ambulances een tijdje tegen. Dat was onderdeel van het terreurprotocol. De slachtoffers overleden later aan hun verwondingen. De familie van het vrouwelijke slachtoffer is kwaad vanwege de conclusies van het rapport. En overweegt onderzoek te laten doen door een extern bureau. In gemeenten waar kon worden gestemd voor de gemeenteraad... was de opkomst voor het referendum over de inlichtingenwet... veel hoger dan in gemeenten waar geen verkiezingen waren. Vanwege herindelingen waren er in 45 gemeenten geen verkiezingen. Daar werd alleen het referendum gehouden. In die plaatsen lag de opkomst op ruim 30 procent. In plaatsen waar ook verkiezingen waren, was de opkomst ruim 50 procent. Het ziet er naar uit dat de stemmers tegen de wet... het referendum nipt hebben gewonnen. Ze staan op bijna 49 procent... Tegen iets meer dan 47% voor de voorstanders. Luca van der Kamp, een van de initiatiefnemers van het referendum en tegenstander van de wet, viert alvast de overwinning. Ja, dat was geweldig. We waren super blij. Dit, is, dit hadden wij niet helemaal verwacht. Maar um, ja, het is gewoon geweldig dat zeg maar, zoveel procent van Nederland tegen deze wet is. En privacy, dus wel echt heel belangrijk vindt. Ja, feestvieren was de bestuurder van de zelfrijdende Uber-taxi die deze week in Amerika een voetganger doodreed, zat niet op te letten. Dat blijkt uit beelden van de politie. Ze zat geregeld omlaag te kijken en lette niet op de weg. Vorig jaar kwamen twintig bouwvakkers om tijdens het werk. Dat is een verdubbeling met twee jaar geleden. De stijging wordt geweten aan de toename van het aantal onderaannemers, ZZP'ers en niet gekwalificeerd personeel op bouwplaatsen. Steeds vaker is er een tekort aan antibiotica in apotheken. Het gaat om medicijnen die specifiek werken tegen een klein aantal bacteriën... en andere bacteriën met rust laten. Door het tekort krijgen patiënten vaker medicijnen... die werken tegen veel meer bacteriën. Deskundigen maken zich nu zorgen, want dat kan leiden tot resistentie. Een meerderheid van de inwoners van Weesp... wil dat hun gemeente zich aansluit bij Amsterdam. In een referendum kon worden gekozen voor Amsterdam of Meren. De Gewetenraad vindt Weesp te klein om zelfstandig te blijven en wil ook dat de gemeente zich aansluit bij Amsterdam. Een actiegroep die liever bij Gooische Meren wil horen, dwong met een handtekeningenactie een referendum af. Nou, teleurgesteld. Ja, ik heb, ik heb we hebben gevochten voor een, voor een duidelijke keuze van Gooische Meren. Dat is ons niet gelukt en de Weesp heeft zich uitgesproken en uh, ziet het anders. Vooral rond Venlo werden vorig jaar ladingen uit vrachtwagens gestolen. Volgens de politie komt dat mogelijk... doordat Venlo dicht bij de Duitse grens ligt. Maar daarvoor is geen hard bewijs. De meeste trucks werden beroofd op industrieterrein Tradeport West... en op de parkeerplaats Venlose Heide aan de A67. Landelijk gezien steeg het aantal diefstallen uit vrachtwagens licht. Het waren er vorig jaar 237. Het aantal gestolen vrachtwagens daalde vorig jaar juist licht naar 95. Het weer nog vanuit het noordwesten wordt het droog. In Zuid-Limburg duurt het tot ver in de middag voordat het helemaal droog wordt. De bewolking overheerst. Het wordt een graad of acht vandaag. Vannacht koelt het af tot zo'n drie graden. Morgen dan is het meest droog, negen graden. In het weekend iets zachter en soms som. zon. Dat probleem is nu sterk afgenomen. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... staat nog wel file voorknopend Empel 4 kilometer. Dat lost op, zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A16 is wat meer vertraging van Breda naar Rotterdam. Door een ongeluk voorknopend Terbrechtseplein 7 kilometer vanaf Ridderkerk. Een half uur is het oponthoud nu, twee rijstroken zijn dicht. Opa Teun moest onverwachts naar het ziekenhuis...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 Zwart, spraakmakers. Aan tafel voor het laatste half uur. Spraakmakers, Caro en presentator Lisbeth Staats. en rechtsfilosoof Britta van Beers. Zij komen praten over de baby-industrie. Een vierdelige serie over de wereld van commerciële draagmoeders. en anonieme eiceldonoren. donoren En natuurlijk Hans Pekman, oud-voorzitter van de PVDA. en tegenwoordig directeur van het Jeugdeducatiefonds. is nog steeds hier. En inlichtingen. Dienstenexpert expert Wil van der Schans. Ja, Wil, de kiezer heeft gesproken... en het lijkt erop dat de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... de WIV is weggestemd. Althans, dat er een meerderheid tegen is. Ja. Na meer dan 89% van de gestelde stemmen... hebben de tegenstemmers een nipte voorsprong van bijna 49% tegen ruim 47% voor. Uh, jij hebt tegengestemd, hè? Ja, ik heb ook tegengestemd. Um, ik heb uh, drie, vier maanden lang onderzoek gedaan naar deze wet. En ik ben er zeg maar, vrij blank ingestapt. En uh, tot de conclusie gekomen dat er een aantal punten zijn die beter geregeld moeten worden. En daarom heb ik tegengestemd een van de punten die ik heel belangrijk uh, vind, en die uh, zowel voorstanders als tegenstanders belangrijk vinden, is het uitwisselen van die bulkdata die in Nederland verzameld ja. wordt over Nederlandse onderdanen. Die dan ongeëvalueerd naar het buitenland toe gaat. En dat vinden ook een heleboel voorstanders vinden dat wel een, een haik punt, Want dat gaat over informatie die, die ons alle betreft. En een hoop landen om ons heen die verzamelen niet eens die informatie over hun eigen onderdaanden. Dus dat zou een mooi punt zijn als, als daar opnieuw naar gekeken gaat worden. En als dat opnieuw besproken wordt. Ja, uh, Hans Beekman, wat vindt u eigenlijk van die uitslag? Ik heb uiteindelijk, zei ik al, ook tegengestemd. Mm -hmm. uh, ook lang getwijfeld, veel geaarzeld, veel gelezen. Uh, uiteindelijk vind ik dat je zo'n wet met zoveel implicaties als je twijfelt. Uh, moet je tegen zijn. En de Raad van State, die ik hoog acht, die heeft hier ook hele kritische bezwaren tegen gehad. En dat is niet zomaar iets. Dus ik vind dat de Raad van State eigenlijk opnieuw in positie zouden moeten worden ge uh, gebracht. Een ander bezwaar, namelijk is de, de tijdstip dat je die gegevens vasthoudt, dus drie jaar. Dat is ja, hartstikke lang. Klopt. Dus uh, uiteindelijk is dit mijn uh, standpunt geweest. Ja, goed, met de uitslag van dit referendum naar de Raad van State, eigenlijk onder de arm. Uiteindelijk weer opnieuw advies vragen. Ja, het gaat om een uh, raadgevend referendum. De Tweede Kamer uh, ja. moet er nu nog een keer over spreken. Uh, het kabinet mag de uitslag naast zich neerleggen. Ja. Gaat dan deze uitslag iets veranderen überhaupt? Nou, ik, ik zou pleiten voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Roep ja? gewoon zeg maar, de mensen die nu een belangrijke rol... in de discussie hebben gespeeld. Roep die bij elkaar en uh, luister daar goed naar. En, en kijk gedetailleerd naar de punten... waar je nog iets aan kan doen. En die zijn er genoeg. Ja. De opkomst was vrij hoog hè, trouwens. Ja. Uh, uh, meer dan 50 procent. Ja. Waarom is dat zoveel meer dan bijvoorbeeld het Oekraïne-referendum? Zijn ja. dat die gemeenteraadsverkiezingen? Het, het, het zal inderdaad met de gemeenteraadsverkiezingen te maken hebben. Want je ziet in het noorden, in Groningen... waar uh, al eerder gemeenteraadsverkiezingen geweest zijn... dat daar de opkomst lager was. En daar zijn dan vooral de tegenstemmers naar de stembus gegaan. Ja. Dus dat heeft gedeeltelijk wel de uitslag beïnvloed. Als je er toch bent. Ja, als je er toch bent. Maar de rechtkomst Komt heel hoog. En dat was iets van uh, 60%, 63% 60 heeft tegengestemd. Dat ja. is een heel hoge opkomst. U zegt dat het een beetje de hoogste opkomst ja. en Toch 3,6% tegen. ja dat is waar ja. Hebben door die koppeling, want uh, dat verhoogt dan die opkomstcijfers. En dat is hartstikke fijn. Maar heeft dat ook niet een beetje de, uh, uh, nou ja, de voorbereiding van veel mensen in de weg gezeten misschien? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat er, dat er toch zoveel discussie geweest is. En zoveel aandacht geweest is in de kranten. Dat iedereen zich wel redelijk goed heeft kunnen informeren. hoor de, Zeker de laatste weken is er ook op televisie natuurlijk voldoende debat geweest over deze ja. wet. Dus ik denk niet dat dat elkaar in de weg heeft ja. gezeten. Waar heeft de tegenkamp die? Yeah. <laughs> overwinning, al is hij nipt, euh, aan te danken, denk jij? Ik, ik denk, en, en, en dat is iets waar de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid ook al eerder voor waarschuwde, er wordt steeds meer data over ons verzameld. En we raken als burger raken we steeds meer het zicht kwijt wat er gebeurt met die data. Ja. En ja, als dat in het veiligheidsdomein terechtkomt, en dat, en dat kan zijn bij de politie, dat kan zijn bij de inlichtingendiensten, het kan zijn bij, bij de gemeenten die daar allerlei beslissingen over nemen, dan voelen mensen we voelen zich in de gaten gehouden en die vinden dat niet prettig. Ja, kijk alleen al naar de ontwikkelingen bij Cambridge Analytica ja. he, en Facebook. Boek, ja, die op dit moment dat soort dingen speelt dan ook mee. En uh, het vertrouwen in de overheid is niet zo hoog. Dus dat, dat speelt een belangrijke rol in hoe mensen over hun privacy nadenken. Dat, ja, dat hebben ze toch liever wel in eigen hand. Ja, jij pleit uh, voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Er is vooral veel kritiek op het ontbreken van duidelijke waarborgen. Denk je dat die nog worden aangepast? Nou, ik hoop het wel. Dat is ook wel iets. Uh, we, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, Harm Brouwer van de Commissie van Toezicht uh, geïnterviewd. En hij zegt ook van kijk, hoe, hoe de stand van zaken nu is, uh, zitten we een beetje op de minimumnorm. Uh, op het gebied van uh, controle in Europa. Nou, daar zou nog eens opnieuw naar gekeken moeten worden. Uh, er, er liggen een aantal voorstellen, uh, die, die heeft GroenLinks al uitgeschreven. Daar zou je over kunnen praten. En dan zijn die waarborgen die uh, door de Tweede Kamer in moties zijn aangenomen... die zou je ook in de wet kunnen aannemen. Goed. Wil, uh, je was een welkome gast uh, de afgelopen tijd. Ja. Je hebt ons goed uh, op de hoogte gehouden. Dank je wel. Uh, Hans Spekman, dit was trouwens het laatste referendum dan, hè, voorlopig. Uh, u bent een warm voorstander van het fenomeen. Ja, dat blijf ik ook. Is dat ook jammer dus, dat het nu uh, afgelopen is? Ja, vind ik van wel. Ik, de democratie in Nederland moet zich vernieuwen. En iedereen die dat ontkent, die is raar, vind ik. Dus, uh, en ik vind het heel gezond als we mensen gewoon om een opvatting vragen. En, en daar bang voor zijn voor het oordeel. Of zeggen dat iets te ingewikkeld is, vind ja. ik gemakzuchtig. Mensen zijn best slim en volgen het goed goed. En dit debat ik ben best dus slim, maar ik vond het ook heel ingewikkeld. Het is, maar, som, maar, maar sommige mensen in de Tweede Kamer vinden het ook ingewikkeld. En uiteindelijk moet je dan beslissen met elkaar. En je kan ook blanco stemmen, zoals sommige mensen ook hebben gedaan. Ja. Ik vind het gewoon goed dat dit soort vraagstukken die zoveel betekenis hebben, dat die worden voorgelegd. En dat ja. je mensen daar niet van afhoudt, maar dat je die in onderlaat zijn van het maatschappelijk debat. Anders, als hier geen referendum over was, was dit moeilijk onderwerp, want het is een moeilijk onderwerp, nooit zo breed gedebatteerd in het land. En dat ja. is goed, omdat het ja. een thema is, niet alleen die nu belangrijk, is, maar ook naar de verre toekomst belangrijk is. En dan vind ik het goed. In ieder geval uh, behoort het uh, tot het verleden op deze Zeker. manier dat we ons kunnen uitspreken. Ja, maar komt er vast wel terug. Tegen welke prijs vervullen wij onze kinderwens? Die vraag staat centraal in de nieuwe KRO-NCV-serie De Baby-Industrie. Presentator Lisbeth Staats onderzoekt de wereld van commerciële draagmoeders en anonieme eiceldonoren. En Lisbeth is bij ons, welkom. Hi. Um, samen met rechtsfilosoof Britta van Beers ook welkom. En die uh, heeft zich gespecialiseerd in dit onderwerp. Ja, Lisbeth, jij bezocht onder andere Spanje, Oekraïne, Georgië, de Verenigde Staten... Allemaal landen waar Noord anoniem. Cyprus. Uh, Cyprus ook nog, ja. ja waar anoniem draagmoederschap draagmoeder, uh, en anonieme donaties zijn toegestaan. Wat is de wereld waar je in terecht kwam? Nou, dat was precies onze vraag. Want um, we hebben een serie gemaakt over de mogelijkheden die stellen met een kinderwens. die hier niet vervuld kan worden. hebben in het buitenland. Waarom gaan er zoveel mensen de grens over? Dat vroegen wij ons af. Hm. En nou, die vraag uh, was moeilijk, of althans in eerste instantie makkelijk te beantwoorden. In het buitenland mag gewoon veel meer dan bij ons. In Nederland zijn we eigenlijk heel behoudend. Als je een eicel nodig hebt omdat je zelf een medisch probleem hebt... of uh, je bent al wat ouder om zwanger te worden... dan is eiceldonatie in Nederland een heel lastig traject. Eigenlijk mag je het alleen onderling doen. Dus voor een vriendin of een zus. En uh, dan moet je ook weten van wie die eicel komt. Ja. En die krijgt er een vergoeding voor. Maar in het buitenland is er een aanbod van anonieme donoren die tegen een vergoeding hun eisen afstaan. En die kun jij dan kopen. Ja, en wat was de wereld waar je, beschrijf die wereld is waar je in terecht kwam. Wat heb je gezien? Um, het is een kwetsbare wereld. Het is een heel gevoelig onderwerp. En er wordt heel veel geld in verdiend. Ja. Dat, is, dat is het beeld wat ik uh, heb overgehouden. En ben je geschrokken ook? Van dingen? Um, ja, in sommige gevallen ben ik geschrokken. Um, het is namelijk zo, als je een beetje gaat speuren. Je bent al kwetsbaar, want je wil heel graag kinderen en dat lukt niet. En je zoekt naar oplossingen om die wens in vervulling te laten gaan... Je googelt echt drie keer en dan kom je op de meest flashy sites terecht... waar blozende baby's met blauwe ogen jou uh, toe lachen. En dan staat er een rode knop rechts van dat babyhoofdje... Start your family here. Nou, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om niet meteen te denken bingo. Hm. Maar wat er vervolgens achter die klinieken en achter die industrie zich afspeelt... daar heb je als eenvoudige consument, noem ik het maar even, ja. heel weinig zicht op. Nee, en jullie wel, nu. Ja, gelukkig hadden wij een dijk van een team, Martine Brama en Mert de Buitenhuis. En die ja. hebben maanden zich sterk gemaakt hiervoor. En beschrijf eens wat, wat dat voor wereld is die daar dus achter zit. Nou, ik heb eerlijk gezegd heel veel kwetsbare vrouwen gezien. Die omwille van de vergoeding die zij kregen om draagmoeder te zijn. Of om hun eicellen te doneren. Um, hun gezondheid riskeerden om een andere, an, de wens van iemand anders in vervulling te laten gaan. Ja. En ik vind dat die vrouwen op heel veel punten niet goed voorgelicht werden... Uh, wat hen te wachten stond na hormoonbehandelingen uh, keer op keer. Sommige vrouwen deden dat heel vaak. Of wat de financiële, juridische en emotionele consequenties zijn van het draagmoeder zijn voor iemand anders. Ik heb ook trouwens, voor de eerlijkheid... ik heb ook een draagmoeder gesproken in Amerika... die heel blij was. We hebben ook draagmoeders gesproken... die helemaal aan de grond zaten. Jullie laten vooral zien wat er dan gebeurt... in die wereld van de eiceldonoren... en die draagmoeders, zonder daar eigenlijk... een oordeel over te geven. Je krijgt het gewoon te zien. Ja, het is een zoektocht. Ja, precies. Maar als je die serie ziet... dat vraagt wel om een maatschappelijke discussie. Ja... Ik vind van wel. Ik denk dat wij ons heel erg moeten realiseren... dat wat wij over de grens halen... Mm -hmm. dat dat zeker consequenties heeft voor mensen daar. En die wereld, ja, dat is ook heel moeilijk om daarachter te komen... als je daarnaar op zoek gaat via uh, de commerciële websites. En ik denk dat dat wel een debat verdient. Ja. Ja. Zouden we wat kunnen dan? Want het nou ja, zijn natuurlijk mensen die dat heel graag willen. Met, met dood en leven is dat toch het meest extreem gevoeld. Ja. Wat, wat kan je dan eigenlijk? Nou ja, wat misschien... kan je die mensen verwijten die er gebruik van willen maken... Nee, die iets die... heel graag willen? Nee, dat is ook moeilijk. Dat verwijt ik ook helemaal niet. Nee. Maar ik, ik denk wel dat wij moeten weten... tenminste, ik zou het willen weten... Ik ook, absoluut. Uh, wat daar gebeurt over ja. de grens. Ja. En dat is nu heel moeilijk om dat ja. te weten te komen. En misschien moet je naar ons eigen land kijken... Hoe regelen wij dit nu? En kan dat niet iets anders? Ja. Ja. Bretta van Beers, rechtsfilosoof, uh, ik begon uh, uh, dit gesprek met uh, de constatering, of de vraag eigenlijk, tegen welke prijs vervullen wij onze kinderwens? Is dat de centrale vraag? Absoluut, inderdaad, wat mij betreft. Die hier speelt? Ja, inderdaad. Ik denk, zoals Liesbeth net al zei... dat mensen al te makkelijk de ogen sluiten... voor de realiteit die schuil gaat... achter zogenaamde mm. en Dat zeg ik tussen aanhangstekens. Want daar is gewoon ijselverkoop eigenlijk. Hè. Uh, uh, altruïstisch draagmoederschap. Nou, dat is prachtig. Maar in de praktijk blijken er grove sommen geld... voor betaald te worden. Nou, en waarom zouden we ons daar zorgen over moeten maken? Goeie vraag. Hè, want inderdaad... Uh, we kunnen ons goed inleven in uh, de wensen van uh, onvruchtbare, uh, homo stellen, alleenstaan. Dus een hele pertinente vraag om te stellen. Maar het antwoord daarop is uh, dat uitbuiting uh, uh, um de schuilt, ja. um, om de hoek schuilt. En, uh, en dat uh, is de prijs die je dus dan betaalt hè, uh, ja. voor je kinderwens. Ja. Zonder dat je dat misschien weet zelfs. Ja, precies. Ja, en wat, wat ik ook uh, uh, zag in de eerste aflevering die ik al heb gezien... Uh, is dat uh, wensouders eigenlijk van die realiteit uh, worden weggehouden. Bijvoorbeeld als ze eicellen gaan afnemen in, uh, in Spanje... of uh, andere landen waar die eicellen te koop mm -hmm. zijn... Hè, dan worden zij uh, kost wat kost weggehouden van, van die eiceldonoren. Dus ze hebben geen idee dat daar een mens van vlees en bloed achter schuil gaat. Hè? Die leverancier van eicellen is een vrouw van uh, uh, vlees en bloed... Ja. Die misschien in, in hele nare financiële omstandigheden zich bevindt. en die uh, een heel vergaande lichamelijke ingreep moet ondergaan. om die eicellen te leveren. Ja, en die vervolgens dus uh, uh, uh, die eicellen doneert. en daarmee uh, genetisch eigen kinderen op de hele wereld krijgt. Ja. En die daar een flink bedrag voor krijgt, of niet? Ja, nou ja, flink is het goed bedrag. In onze ogen is dat dan vaak niet een flink bedrag. Uh, het heet officieel een onkostenvergoeding. Ja. ja. En in Spanje is dat ongeveer 900 euro. Um, in Nederland mag je ook een onkostenvergoeding betalen. voor een eicel Donatie. Maar hier heeft niemand dat ervoor over als het maar 900 euro is. Nee, ja. dat is gewoon niet interessant genoeg. Nee, uh, in, in de eerste Spanien aflevering, daar wil ik even naartoe... is een stel te zien dat naar Spanje gaat. En ze leggen uit waarom. Jullie komen naar Spanje voor een donoreicel. Waarom hier? Ja, omdat we in Nederland verder niet geholpen konden worden. Dus we zijn uiteindelijk... Uh, uh, na best wel een hele lange periode in Nederland uh, behandeld te zijn geweest... zijn we naar uh, Spanje gegaan. Je begint natuurlijk bij, uh, bij stap 1. Dan je gaat samen proberen kinderen te krijgen. En als je op dat moment gevraagd had van uh, zou je eiceldernatie willen... Ja, dan misschien dat je wel nee had gezegd. Uh, je gaat steeds een stapje verder. De wens om een kind te krijgen samen is gewoon heel groot. Ja. En als al die processen niet lukken... het ging eigenlijk vrij natuurlijk dat wij dachten van nou ja... dan gaan we naar de volgende stap kijken en wat is dat? Ja, uh, Britta van Beers, dit stel gaat dus naar Spanje... omdat het daar vooral vanwege die anonimiteit uh, makkelijker gaat dan hier. In Nederland zijn anonieme uh, eiceldonatie of commercieel draagmoederschap verboden. Ja. Um, is dat omdat wij zo conservatief zijn of is dat in het belang van de kinderen? Wat is de gedachte daar eigenlijk achter? Ja, Ik denk dat een van de gedachten daarachter is... dat uh, eiceldonatie bijvoorbeeld iets heel anders is dan bloeddonatie. Want uit die eicellen zullen kinderen geboren worden. En die kinderen die zullen zich later afvragen... Ja, Onder welke omstandigheden ben ik tot stand gebracht? Ben ik het product van een van een voortplantingsmarkt. Hebben mijn ouders en de betrokken fertiliteitsartsen wel rekening gehouden met mijn belangen. En ik wil weten uh, van wie ik afstam. Ja. Wie zijn mijn vader en moeder? Dat is een ja. hele begrijpelijke wens. Uh, en in Nederland en ook andere landen in Europa is die wens uh, ook uh, uh, erkend als, als een recht. Het recht om te weten van wie je afstamt. En in Nederland leiden we dat zelfs af uh, van, van, van onze grondrechten. Het is een soort onderliggend beginsel. Je hebt het recht om te weten waar je vandaan komt. Ja, ja. inderdaad. Ja. Maar en goed, dat, dat zijn, uh, dat zijn ook toch ook rechten die in het buitenland land uh, uh, gelden, of niet? Nee. nee, nee ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk gelden die in het buitenland. Maar ik bedoel, ja. andere landen die zijn nog niet tot die conclusie gekomen. Uh, ja, en en, en die, die blijven vasthouden aan de anonimiteit. In uh, Spanje is het uh, geloofd. Zelfs bij wet geregeld. Ja. Ja. Ben jij eigenlijk slagbaar mag... als je uh, via een buitenlandse draagmoeder... dan uh, een kind krijgt en dat mee naar Nederland neemt? Want dan doe je nog steeds iets wat tegen de Nederlandse wet ingaat. Ja. Eigenlijk. Ja, je omzeilt de Nederlandse wet. Ja. Maar dat betekent nog niet dat je dan vervolgens ook vervolgd kan worden in Nederland. Want in Nederland kennen we, net als in veel andere landen overigens, het systeem van dubbele strafbaarheid. En dat wil zeggen dat uh, uh, vervolging alleen wordt gestart als ook in het land waar het gebeurd is, uh, het wordt, uh, wordt gezien als, als een delict. Ja. Nou ja, En als dat dus niet ge het geval is in, in, in Spanje of in Oekraïne, ja, dan, dan, kan, uh, dan wordt er in Nederland niet overgegaan tot vervolging. Nee, dat bovendien niet... kun je je misschien afvragen uh, als dat kind dan naar Nederland komt met, die, uh, met de nieuwe ouders, uh, of het zo verstandig is om het weer terug te sturen of om het niet toe te laten ja, hier. Dat, is dus dat zou ook een beetje raar zijn. En niet in het belang van het kind wellicht. Ja. Um, nou, als je even kijkt van de buitenkant... en je weet niet wat er allemaal achter die schermen gebeurt... dan is de redenering ook vaak... ja, het is een win-win situatie. Een Nederlands stel wil graag een kind. Uh, een jonge vrouw uit Oost-Europa uh, wil geld... kan haar eigen gezin onderhouden. Niks mis mee, toch? Nee, en dat zou je ook voor draagmoeders kunnen zeggen. Uh, mensen hebben een baarmoeder nodig. Ja. Twee mannen. Of uh, een vrouw die zelf geen kind kan dragen. Er is iemand die dat wil doen. En daar uh, nou ja, ook nog een inkomen mee genereert. Ja, win-win. En in de Verenigde Staten waar we gedraaid hebben... daar hebben we ook draagmoeders gevolgd. Daar was, daar was ook een draagmoeder die zei... ik heb het nu voor de derde keer gedaan. Iedereen blij. En ik heb nog contact met de, de ouders. Ik heb een babytje gebaard dat nu in Spanje woont. En eentje en staat verderop in de. Maar dan is het dus niet anoniem, wat een van de grote problemen is. Nee, maar het draagmoederschap is nooit anoniem. Dat, nee. dat is nee. commercieel. Nee, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. En Dus ja, dan, soms gaat het goed en dan is het een win-win situatie. Alleen de conclusie die wij getrokken hebben... na onderzoek en na het filmen op die locaties... Is dat het zo'n groot risico met zich meedraagt. Omdat het gaat over kinderen. Um, zwangerschap is niet eventjes de boodschappen doen voor iemand. Nee. Er zitten heel veel adders onder het gras. Ja. Britta van Bis. Um, is het een win-win situatie of is dat te makkelijk gezegd? Nou, er zullen gevallen zijn. Hè? Dat, dat ja. het inderdaad een win-win situatie is. Prachtig. Ja. Maar om het uh, spreken van een win-win situatie. Als iemand uh, als, als draagmoeders. Uh, door financiële omstandigheden. Zich gedwongen zien. Hè, om, om, uh, uh, gewoon om het hoofd boven water te houden. Om, om, om hun uh, diensten te verlenen. Als draagmoeder. Of uh, Spaanse studenten. Die uh, uh, met, met ijcel verkopen. Hun studieschulden afbetalen. Ja, dan vind ik het wel. Een hele cynische opvatting van win-win. Uh, he, om, dat op die, op, op, om dat op die situatie toe te passen. Ja. En in ieder geval uh, een vraag die je zelf uh, zou moeten stellen. Misschien als wensouder ook wel. Ja. Gebeurt wordt dat? Het, wordt het debat of de discussie op dat niveau ook gevoerd? Nou ja, je krijgt niet zoveel. Je hebt niet zoveel toegang tot al die informatie. Je weet het ook eigenlijk niet als je, je op dat terrein begeeft. Er zijn gewoon klinieken en dat is en, en ja. vooral bemiddelingsbureaus. Dat is gewoon big business. Ja. Het je is ook niet alleen van de van de verantwoordelijkheid. Wat ik vind het ook wel interessant, dat we als Nederlandse samenleving misschien net iets anders zouden moeten doen. Ja. Deze discussie heeft ook gespeeld rond organen die uit India kwamen. Ja. Bedoelt u nu uh, liberaliseren, waardoor we niet naar het buitenland hoeven om nee. dit te regelen. Een vraag over wat makkelijker zou kunnen worden. Dat werd helemaal bij het ja. begin van het gesprek door jou gezegd. Ja. Van, we moeten zelf ook kijken. Ik ja. vind dat we dat ook moeten doen. En niet alleen zeggen, ja, de wenshouders hebben een probleem. Die moeten zich beter verdiepen. Wat hartstikke lastig is. Want dat ja. geef je net aan. En daarmee is het klaar. Ja. Maar goed, de bottomvraag is misschien ook wel. Uh, heeft iedereen recht op een kind? Is dat een recht? Ja, dat ja, is een hele grote vraag. Ja. Heb je even? Dat, dat heb je ja. juridisch gezien nee, zeker we hebben niet, eigenlijk niet. meer nee. Maar nee, met als die als vraag blijven we wel achter. En misschien is het toch goed om uh, nou ja, daar wat kritische kanttekeningen bij te plaatsen af en toe. Uh, de serie is vanaf vanavond te zien om vijf voor half negen bij de KRO-NCV op NPO 2. Ik ga bedanken Lisbeth Staats, presentator Dankjewel. van de KRO-NCV. Hans Spekman als spraakmaker van de dag. Het was mij een genoegen. Ja, mij ook. En uh, Britta van Beers de rechtsfilosofer. Dank je wel. De Nationale Nieuwsbris. En die gaan wij spelen met John van Raamsdonk uit Vuren. Welkom. Dank je, Goedemorgen. Het is nogal een uitdaging hè, deze week. Ja, dat gaat niet lukken. 120, nou zeg, nu al uh, nee, zo negatief. Nee, maar, dat, daar moet je realistisch in zijn, maar ja. het is gewoon leuk om hier te zijn. Ja, ja. gewoon even kijken in deze mooie nieuwe studio. Het programma waar je vaak naar luistert en nou zie je de gezichten erbij en de hele ja. atmosfeer. Is gewoon leuk. Ook, ook wel eens leuk. Ja. We gaan toch eens even proberen of we wat kunnen doen aan die 120 punten. Goed. Met u goed vinden. Ik ga mijn best doen. Komt hij aan. Het is het werk van duizenden mensen die in die afgelopen vier, vijf weken... maar ook in die vier jaar daarvoor onvermoeibaar zijn bezig geweest. Ook niet alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn geteld. Dat hele gefragmenteerde beeld, de polarisatie ook. Maar het is wel duidelijk dat de lokale partijen de grote winnaars zijn. En de opkomst is 55 procent, iets hoger dan vier jaar geleden. Vraag 1 groep De Mos in Den Haag. Lijst Smolders, Tilburg, Leefbaar Rotterdam. Weert Lokaal. Lokale partijen zijn de grote winnaar van de verkiezingen van gisteren. Hoeveel procent van de kiezers stemde op een lokale partij? Ik dacht zo rond de 33 procent. Rond de 33 procent. Ruim 30 procent heb ik hier staan. Ik kijk even naar de jury. Ja, dat rekenen wij goed. Dank je wel. Nou, vraag 2. Nou, dan de eerste is binnen. Hè? Zo is het. De lokale politieke partijen behaalden gezamenlijk de meeste stemmen. Maar welke landelijke politieke partij kreeg de meeste stemmen... en werd daarmee de grootste partij? Ehm... Um dacht het CDA. Dat had u goed gedacht. Ze behaalden 13,5% van de stemmen en bleef daarmee. De VVD, die 13,3% haalde, net voor. Ja. Vraag 3, luister even hiernaar. Het is een officiële welkomstceremonie. We delen een onverzettelijke drang naar vrijheid. En onze landen hebben intensieve economische banden. In de aanloop naar de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders. later deze week in Brussel. Zo beloopt de totale onderlinge handel op dit moment meer dan 50 miljard euro. Vraag 3. En tussen alle verkiezingsdrukte door moest premier Rutte gisteren ook nog even aantreden als regeringsleider. Hij ontving een Europees staatshoofd. Om wie gaat het? Ik ga gokken op uh, Spanje. Spanje? Nee, Frankrijk, daar zit het antwoord. President ja. Macron werd ook ontvangen door koning Willem-Alexander. Vraag 4. Naast de gebruikelijke complimenten op de persconferentie... die Macron en Rutte na afloop gaven... had Macron ook kritiek op Nederland. Hij hekelde het fiscale beleid van ons land... en had daarnaast kritiek op welke economische activiteit... En weer een gok, visserij. Visserij, de pulsvisserij om precies te zijn. Ja. Nederland is voorloper op het gebied van die pulsvisserij... en zeer tegen de zin in van Frankrijk. De EU verbood deze vorm van vissen eerder dit jaar. En hoewel het onderwerp niet op de gespreksagenda stond... kon Macron het toch niet laten om er even iets over te zeggen. Vraag 5 is een fragment. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? Iets meer dan een jaar geleden stonden we iets verderop in de melkweg. En ik zei, Dit is historisch. En vanavond herhaal ik die woorden. Het is historisch wat er gebeurt. Ja, dat is de voorman van GroenLinks. Ja, en zijn naam is. Ja. Kom er maar even op, als je zo hier zo in zo'n uh, intimiderende studio zit. Ja. Zal ik het zeggen, of weet u toch nog wel? Nee, dat gaat niet komen. Jesse Klaver is het. Klaver, ja. Van, van, van GroenLinks, hè. vraag 6. Hij ja. deed het erg goed bij de verkiezingen, GroenLinks ook. In verschillende grote steden werd het de grootste partij. In één stad haalde de partij zelfs bijna een kwart van de stemmen. Om welke stad gaat dat? Ik, uh, ja, het is weer een gok, maar ik denk een studentenstad, Groningen. Ja, nou, het is wel een studentenstad volgens mij. Nijmegen is het goede antwoord, okay. uh, bijna 25 procent. We gaan naar de hints en daarmee gaan we die score een uh, impuls geven als het goed is. We zoeken mm. een persoon uit het nieuws, komt-ie. Vier. Deze week was voor mij geen feestje. Drie. Dit is niet de manier waarop ik me wil profileren. Zoekenbeuken. Ja, stop de tijd. Voor twee punten. Ik ben voor strengere regels voor het beschermen van social media gebruikers. En voor één punt. Gisteravond heb ik excuses aangeboden... voor het lek van data van 50 miljoen Facebook gebruikers. Inderdaad, dan is er maar één antwoord mogelijk. En dat is zoeker ja. Scoren na deze eerste ronde is zes. Nou, dat is helemaal ja. niet, uh, niet vervelend, hoor. 120 wordt een beetje lastig. 21, 21 vragen. Maar ja, nou ja je weet het maar niet. We gaan gewoon een poging doen. Zo dragen. is Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welke gemeente presenteerde gisteravond als eerste de verkiezingsuitslag... Ehm... Um, Goh, een van de Waddeneilanden. eilanden. Ter Schelling. Ter Schelling, nee, het is Schiermondelijk Oog. Het OM gaat welke coöperatie vervolgen... in verband met verstrekken van het zogeheten zelfmoordpoeder? Ehm... Um, ja, hulp bij zelfdoding, maar zo heet het niet. Nee. nee. Coöperatie laatste wil. Welke ja. Nederlandse voetbaltrainer is bij het Engelse Ridding ontslagen? Stam. Jaap Stam. Welk Beren-Vara-TV-programma... heeft een Utrechtse student excuses aangeboden? Ehm... Um, Rambam. Rambam is goed. De Britse minister Boris Johnson heeft welke wereldleider vergeleken met Hitler? Poetin. Dat is goed. Welke Nigeriaanse terreurorganisatie heeft 110 schoolmeisjes vrijgelaten... die vorige maand werden ontvoerd? Boko Haram. Dat is goed. Vanwege grote belastingstelling voor het proces tegen welke crimineel... heeft de Amsterdamse rechtbank een extra publiekszaal geopend? Um, goh, namen. Zeg al als Bas. Ja, als Bas. Uh, Willem Holleder was het antwoord. Ja. De voormalige president van welk land is officieel aangeklaagd... voor illegale financiering van een verkiezingscampagne? Frankrijk. Dat is goed. Het aantal dodelijke ongelukken... in welke beroepssector is in twee jaar verdubbeld? De bouw. Dat is goed. Rond welke stad worden de meeste vrachtwagens leeggeroofd? Venlo. Dat is goed. Een vrouw uit Zwolle trof gisteren... wat voor bijzonder dier aan achter haar televisie? Geen idee. Bas. <laughs> een eekhoorn. En... Een Palestijns meisje dat een Israëlse soldaat... schopte en sloeg moet hoeveel maanden de cel in? Gok 6. 8 is het goede antwoord. Een stad uit welk land wil samen met Nederland... de Olympische Winterspelen van 2026 organiseren? Zwitserland. Dat is goed. En stembureau in welke plaats is gesloten... omdat dronken jongeren de medewerkers lastig vielen? Dat was in heer Hugo Waard, volgens Dat was mij. inderdaad in heer Hugo Waard. En dan breekt het totaal in deze tweede ronde op 9 punten. Nou, dat is... Uh... Toch nog best een aardig ja, hoor, ja, 54. Het is niet 120. Oké, okay. kan is een hoofd naar huis. Ja, precies. Daar kun je mee opgeven, hoofd naar huis. Vraag 20 uh, was ik u nog verschuldigd. Uit onderzoek blijkt dat welke vogels ouder worden in de stad dan in het bos. Had u dat geweten? Weer een gok, maar ik denk de mussen. Nee, het waren de merels. Nou, kijk eens aan. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Dank je wel. Wij zijn aan het einde gekomen van deze spraakmakers. Sven Kokkelman. Eén op één meteen, Sven, goedemorgen. Zo is het, goedemorgen. Ik ga praten met de vrouw die tot twee keer toe werd uitgeroepen... tot beste jonge bestuurder van het land. En waarom met haar? Omdat zij toevallig uh, werkt en lid is van de politieke partij... die zoveel heeft gewonnen in heel veel steden, GroenLinks. En uh, daar heeft Utrecht, want daar is ze wethouder... veel van gemerkt de afgelopen jaren. En de vraag is dus, wat is ons voorland als burgers van dit land... en zeker in gemeenten waar GroenLinks het goed heeft gedaan? Zometeen in Eén op één. De hoofdpunten van het nieuws, nu Dorad Megens. NPO Radio 1. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks... heeft partijleider Jesse Klaver vanochtend met applaus onthaald. De partij werd bij de verkiezingen van gisteren voor de gemeenteraden... in twaalf gemeenten de grootste, onder meer in Amsterdam en in Utrecht. Ook partijleider Siebrand Buma van het CDA... werd met luid applaus door zijn fractie onthaald. Hij zei een spannende avond te hebben beleefd. Het CDA werd landelijk gezien de grootste. De partij haalde vooral in kleinere plaatsen veel stemmen. Nabestaanden van de aanslag op luchthaven Saventum in Brussel... waarbij twee jaar geleden 32 doden vielen... zijn niet te spreken over de herdenking van vanochtend. Om twee minuten voor acht zou een minuut stilte te worden gehouden. Je had moeten beginnen met het leggen van bloemen door premier Michel... maar dat deed hij veel te vroeg, daardoor ontstond veel verwarring. In Tilburg heeft de politie vannacht een man opgepakt... die in verband wordt gebracht met een steekpartij... gistermiddag in het Brabantse Alphen. Daarbij raakte een man van 21 uit Tilburg gewond. Die verdachten gingen na de steekpartij vandoor. Vannacht kon die worden gearresteerd. En het aantal diefstallen uit vrachtwagens is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Het waren er 237. De meeste ladingen werden geroofd uit trucks in de buurt van Venlo. Mogelijk omdat Venlo dicht bij de Duitse grens ligt. Hard bewijs heeft de politie daarvoor niet. NPO Radio 1. KRO NCRW.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 Dames en heren, In Tenminste 13 gemeenten werden ze gisteren de grootste. Daaronder steden als Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Arnhem... en het Wageningen van Alexander Pechtold. En in tal van andere gemeenten groeiden ze flink. Daarmee kunnen de GroenLinksers van Jesse Klaver... de komende jaren flink hun stempel gaan drukken op ons dagelijks leven. Wat gaan wij daarvan merken? In elk geval gaan ze vergroenen. En dat is hard nodig ook, vinden ze. Anders halen we de klimaatdoelstellingen nooit... en komen we ook nooit af van het Groningse gas. In Utrecht hebben ze de afgelopen jaren al gezien wat dat betekent. Gedonder gedonden rond een, rondom een milieu in de binnenstad, veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers... en een ecologische renovatierevolutie van sociale huurwoningen. De vrouw die daarvoor verantwoordelijk is, heet Lot van Hoydonk. wethouder verkeer en milieu en tot twee keer toe uitgeroepen... tot beste jonge bestuurder van het land. Mevrouw van Hoydonk, goedemorgen. Goeiemorgen. Gingen de doppen gisteravond massaal van de glazen flessen biologische groentesap... <lacht> nou, ik heb net het beginnetje van de fractievergadering meegemaakt... en daar hadden heel veel mensen een diepe basstem... en dat kwam niet door de groentesap, volgens mij. Wel allemaal slingerend met de bakfiets naar huis? <lacht> nou, ik denk wel dat er veel gefietst is, ja, gelukkig maar. Ja, kunnen alle autoliefhebbers in de Randstad vanaf vandaag aan de antidepressiva? Uh, nou ja, het blijkt altijd zowel landelijk als lokaal... dat GroenLinks eigenlijk het beste is voor de automobilist. best in de filebestrijding. Ja. En iedereen die op de fiets zit, zit niet in de auto, dus dan... Daar kunnen andere automobilisten van profiteren. Krijgen we nu allemaal een windmolen in de tuin? <laughs> nou, er zal veel moeten gebeuren in Nederland de komende, nou ja, 10, 20, 30 jaar als het over energie gaat. En dat gaan we wel zien. Ja. En dat ligt niet alleen aan GroenLinks, maar dat komt ook gewoon omdat we met elkaar een klimaatakkoord van Parijs hebben getekend. En dat heeft ingrijpende gevolgen. Dat gaat gebeuren. Ja. En bent u volkomen eerlijk over wat die vergroening ons allemaal gaat kosten? Ik uh, wil daar heel graag eerlijk over zijn. Volgens mij hebben we er een half uur om daarover te praten. Dus uh, laten we dat maar eens even kennen. Laten we dat dan gaan doen. Welkom bij 1 op 1. Wat heeft de Utrechter eigenlijk gemerkt van het feit dat u aan de macht was aan die stad? Nou ja, GroenLinks is natuurlijk de partij die inderdaad heel graag de stad wil vergroenen. Uh, ook uh, uh, uh, nou ja, een sociale stad wil. Dus we proberen ook echt de mensen die het minder getroffen hebben een steun in de rug te geven. Te, te geven. En ook om een welkom tolerant stad te zijn. En ik denk op al die drie punten uh, is dat de afgelopen jaren herkenbaar geweest. Ja. Niet alleen de afgelopen vier jaar, maar we hebben natuurlijk al heel veel meebestuurd Ja, u noemt alleen vergroening niet. Ja, daar begon ik mee. De vergroening van de stad, ja. En wat hebben we die Utrechters daarvan gemerkt, behalve dan een milieuzone waar veel te doen over is geweest? Ja, volgens mij was daar vooral veel te doen over te doen in de Tweede Kamer... in alle eerlijkheid. Dat viel in de stad uh, heel erg mee... Um, maar het nou, ook is in de veel stad bredig. was er wel veel kritiek, he, van de VVD daarop. Nou ja, de VVD zat in, het, in de coalitie. Hè, dus die was natuurlijk niet hun eigen keuze. Dat snap ik heel goed. Ja. Maar hebben wel uiteindelijk uh, in het bestuur gezeten die, heeft, die het heeft uitgevoerd. Ja. Ik vind dat het in, in Utrecht betrekkelijk makkelijk uh, is gegaan. En dat daar eigenlijk nu ook niet zo heel veel discussie meer over is. Nee. Goed, maar uh, het verkeersbeleid is veel breder. Hè. We proberen uh, echt de stad te veranderen. Uh, meer ruimte te maken voor gewoon mensen op straat. In plaats van alleen voor verkeer. Hè, voor passanten. Ja. Uh, we proberen de fietsen te, te vertroetelen. Dus er is, ik denk dat mensen dat wel echt gezien hebben op straat. Uh, en wat heeft dat gekost? Uh, het verkeersbeleid als bij elkaar. Ja, en met dat name ook het, het u... autoluw maken van de binnenstad en de milieuzone? Uh, nou, ik heb niet van elke afzonderlijke maatregel alle kosten uh, in mijn hoofd. Maar het is in ieder geval zo voor Utrecht. Uh, Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland... We krijgen er elk jaar duizenden nieuwe inwoners bij, ook heel veel banen. Ja. Dus we moeten hier echt iets doen uh, om de stad in beweging te houden. Dus niks doen is echt geen optie. Nee, maar... En onze keuze is, breed gedragen, dat dat uh, met verkeer moet, wat weinig ruimte kost. Dus dat zal toch echt meer lopen, fietsen en openbaar vervoer moeten zijn. Want anders past het gewoon niet. Ja, maar het was niet echt een antwoord op de vraag, vond u wel? Nou ja, dat betekent dus dat je heel veel moet doen. Dus dat je, en, en heel veel doen kost ook geld. Dus heel ja. veel inrichtingen doen wij. Hè. Dus we, maar u gaat over verkeer en u gaat over vergoeding. Dan weet u ja. toch bijvoorbeeld uh, hoeveel aan parkeerinkomsten... Het heeft, de stad heeft gescheeld dat niet alle auto's meer welkom zijn... en dat er veel meer ruimte is gemaakt voor de fiets... en minder voor de auto, bijvoorbeeld? Nou, Het heeft zeker geen parkeerinkomsten gescheeld. We merken in de parkeerinkomsten dat de economie weer is aangetrokken. Dus dat uh, is gewoon toegenomen. Mm -hmm. um, en alles bij elkaar is onze mobiliteitsbegroting. Maar dan praat je over 10, 15 jaar uh, meer dan een miljard. Maar dat is alles bij elkaar. Hè. Ja. Je moet uh, wat ik zeg, heel veel wegen opnieuw inrichten, heel veel fietspaden aanleggen. Dat is alles bij elkaar, een grote investering. Ja. Maar nodig om de stad in beweging te houden. Weet u al waarom ik deze vraag stel? Nee, geen idee. Ja, om, maar hij heeft omdat, omdat de kritiek vanuit Amsterdam was... aan het adres van uw collega's daar. Jongens, als jullie die auto's uit de binnenstad willen weren... dan moet je er wel eerlijk bij zeggen hoeveel geld dat kost. En dat ging in de tientallen miljoenen uit mijn hoofd... dacht ik dat ik las 24 miljoen, maar het kan ook meer zijn geweest. Okay. Met, met andere woorden, je moet daar wel eerlijk over zijn. Nou, ik ben volgens mij voortdurend eerlijk over alles. Kijk, als het over onze binnenstad gaat... Uh, nu komt iets van 88 procent van de bezoekers in onze binnenstad... Op een andere manier dan met de auto. Dus met, met name natuurlijk met de fiets en het openbaar vervoer. Mm -hmm. He, dus die, de binnenstad is hartstikke vitaal en bruisend. En niet, niet heel sterk afhankelijk van automobiliteit. Het is inderdaad wel zo dat bijvoorbeeld een van de plannen van GroenLinks in Utrecht... is dat wij de oude gracht vrij willen maken van uh, geparkeerde auto's. Ja. En dat kost inderdaad geld, want dat levert nu heel veel uh, parkeerinkomsten op. Dus daar moet je inderdaad een ronde begroting voor aanleveren. En hoeveel maar ja, geld kost dat dan? Wij regeren hier al heel, heel lang, dus dat, daar zijn we heel ervaren in. Hè? Ja. We weten gewoon dat je alleen dingen kan doen als je ook kan financieren. Maar ik ben zo benieuwd naar de bedragen. Hoeveel kost zo'n maatregel dan bijvoorbeeld? Uh, nou, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe je hem vormgeeft. Maar in Utrecht hebben wij een soort vuistregel. Ja. Dat als je in de binnenstad een parkeerplek wil opheffen... dat dat 40.000 euro kost per parkeerplek. Juist. En dan koop je als het ware in één keer uh, dat allemaal af. Ja. Dus dat gaat om heel erg veel geld. En dan is de volgende vraag waar dat geld dan vandaan moet komen. Want uh, die gemeenten uh, klagen altijd steen en been. En dat er uh, zo weinig geld in die gemeentekast zit... voor al het, alles wat ze moeten doen. Ja, nou ja, ik heb daar wel ideeën over... maar uh, we gaan de komende tijd in onderhandeling en in gesprek ook met... Uh, onze collega, uh, uh, collega's van andere partijen. Ja. En dit, dit gaat mij wat mij betreft allemaal iets te precies... om nu precies al die uh, begrotingen rond te maken. Nou ja, uh, ik, ik vraag, vraag het dat dat omdat, wij, kiezen, omdat burgers hè? natuurlijk heel graag willen weten... wat de consequenties zijn van een partij ja. als GroenLinks... die een tamelijk uitgesproken programma heeft... Op het, op het gebied van vergroening en allerlei milieumaatregelen. Wat dat dus zo'n burger gaat kosten. En dus ook de gemeente, want dat komt natuurlijk uiteindelijk... wel weer in de portemonnee van die burger terecht. Of het wordt er liever gezegd uitgehaald. Nou, dat uh, verwacht ik in alle eerlijkheid niet. Um, en wij, nogmaals, wij, wij besturen hier al ongelooflijk lang. En ik geloof niet dat mensen dat specifiek in hun portemonnee hebben gemerkt. Nou ja, op het moment dat de gemeente toch een tekort heeft... dan gaat toch de, gaan de gemeentelijke belastingen vaak omhoog. Nou, dat is de afgelopen tijd in Utrecht niet gebeurd. Nee. Maar dat zou wel kunnen gebeuren... op het moment dat je zo'n hele binnenstad aanpakt, toch? Nog, ja, nogmaals, dan lopen, ik, lopen we heel erg vooruit. Ik lijk mij sterk... Maar goed, we zullen aan het eind van de onderhandelingen zien wat er uit is gekomen. Met wie wilt u eigenlijk onderhandelen daar in Utrecht? Uh, uh, ja, dat weet ik niet. Dan gaan we, we gaan nu een beetje de uitslag verteren. Dus dat gaat de komende dagen ongetwijfeld allerlei inzichten inleveren, opleveren. Maar weet u het daar, niet of zegt u het niet? Uh, uh, ik weet het ook niet. Dus ik moest nu uit de, de, de vergadering van mijn partijgenoten stappen. Dus misschien zijn die daar op dit moment hele slimme dingen over aan het zeggen. Ja. U stond niet op maar de lijst dat we, in Utrecht ik he, het he, niet. Uh, ik, was, uh, ik had de eer om lijstduur te zijn. Daar ja, heb ik zeer eer voor. Ja. Ja. Waarom stond u niet op een verkiezbare plek eigenlijk, als u zo'n enorm bestuurlijk talent bent? Nou, Omdat ik liever bestuur. En uh, Daar heb ik ook uh, aan uh, mijn, mijn uh, collega's van GroenLinks aangegeven... dat ik dat graag nog een keer wilde doen. En, en zij hebben mij daar ook uh, voor, voor voorgedragen. Ja. Um, dus ik hoop dat dat ook de, een van de uitkomsten van de onderhandelingen zal zijn. Juist, ja, dus u uh, koos bijvoorbeeld voor het plus... Nou ja, voor het bestuur. En dat is een ander soort rol dan uh, een volksvertegenwoordiger zijn. Het zijn twee verschillende vakken, uh, zou ik maar zeggen. Ja, Een van de redenen waarom we u hebben uitgenodigd... is omdat u ook heel erg bezig bent met de renovatie... van de sociale huurwoningen in een deel van Utrecht. En dat is interessant, omdat we natuurlijk met z'n allen... van het gas af moeten in dit land. Uh, althans, dat is uh, zo langzamerhand wel besloten. En de vraag is hoe dan? En wat gaat dat dan allemaal kosten? En hoe doe je dat? En hoe maak je een, uh, een nul op de meter huis... zoals dat dan heet? Of... Uh, uh, een, een, een huis met warmtepompen? Of... Wat hebt u precies gedaan de afgelopen tijd in Utrecht? Nou, wij hebben in ieder geval geprobeerd de afgelopen jaren... Om, um, om het echt wat grootschaliger aan te pakken. Want we weten natuurlijk al heel lang dat klimaatverandering speelt... en dat onze, onze energievoorziening zal veranderen. Maar we hebben heel lang, denk ik, eigenlijk hele kleine muizenstapjes uh, ingezet. En wij hebben eigenlijk geprobeerd om een aantal grotere dingen te doen. Dus we zijn begonnen met uh, wat we een energielandschap noemen in een polder. Dus kun je daar een soort samenhangend nieuw landschap creëren met zonnepanelen en windmolens. We zijn begonnen met het organiseren van of het onderzoeken van aardwarmte. Dus echt twee, drie tot zeven kilometer diep... Van wat voor warmte kan je uit de aarde halen... en op welke manier kan je de stad daarmee uh, ja, duurzame warmte geven. En we hebben um, sowieso al onze nieuwbouwprojecten... Uh, uh, daar stellen we hoge eisen aan. En we hebben een eerste wijk aangewezen, een bestaande wijk... om inderdaad van het gas af te gaan. En dat is Overweg Noord, 8000 ja. adressen daar. En daar zijn we inderdaad begonnen... Met onze partners van corporaties inderdaad. Maar ook steden de netbeheerder en de stadsverwarming in NECO. En natuurlijk met bewoners. We hebben al heel veel bewoners ook gesproken daar. van. Nou ja, Hoe gaan we dat doen? We willen er twa twaalf jaar voor nemen. Dus het gaat niet van de ene op de andere dag. Ja. Maar het is wel een hele grote, grote uitdaging, een groot project. Ja, wat kost wat dat? we ook samen met bewoners moeten doen. Heel veel mensen hebben daar ook gewoon een eigen huis. Ja, wat kost En dat het? zullen zij toch ook... Ja, dat, dat is moeilijk in de algemeenheid te zeggen. Wat we nu onder andere doen is van heel veel huizen van mensen die dat willen, um, een analyse maken. Dus dan, dan leren we dan van, van wat is daar nou precies voor nodig. Er zijn nog twee verschillende dingen. Of je alleen streeft naar aardgasvrij, dat is in heel veel gevallen, uh, hoe, ja, kan dat nog betrekkelijk eenvoudig zijn. Er zijn bijvoorbeeld heel veel huizen daar... die alleen op gas koken en niet op gas verwarmen. Nou, dat betekent dan dat je een elektrisch fornuis... uiteindelijk moet aanschaffen in de loop van die twaalf jaar. Maar huizen die ook op gas verwarmen, dat is natuurlijk ingewikkelder. En dan moet je eigenlijk gaan kijken van wat is het alternatief en als je weet wat het alternatief is, is dat eerder elektrisch... of is dat eerder uh, toch een vorm van stadsverwarming... Uh -huh. dan, dan zegt dat ook iets over wat je verder nog in je huis moet doen. Dus ja. dat moeten we echt in de komende twaalf jaar allemaal met elkaar ontdekken. Ja, nou, over twaalf jaar moet het klaar zijn... anders halen we die klimaatdoelstellingen ja. niet. Nou ja, hier hebben we in ieder geval die twaalf jaar genomen... omdat dat eigenlijk uh, de periode is waarin steden uh, de netbeheerder... Zeker moet weten dat ze de huidige gasleidingen niet meer gaan vervangen. Mm -hmm. He, dus wij leggen daar eigenlijk geen nieuwe leidingen aan. Uiteindelijk is voor heel Nederland hebben we 30 jaar om tussen de 8 en 9 miljoen adressen in Nederland helemaal Parijsproef te maken, noem ik het maar even. Dus helemaal klaar voor het akkoord van Parijs. En ja. dat betekent dat al die acht tot negen miljoen adressen. samen ongeveer energie neutraal moeten worden. Dus dat is inderdaad echt. Een dat is een enorme project. operatie. Ja. ja. En dan kom ik toch ja. weer terug bij mijn vraag die ik net weer stelde. En dat is niet flauw bedoeld, maar dat is realistisch bedoeld. Hoeveel kost het? Ja, maar dat maakt het heel plat en. Uh, nee, dat maakt dus het dat realistisch. Niet... Nee, want dat voor een deel is dat heel verschillend per huis. Dat probeerde ik net ook uh, aan te geven. Maar laten we dan een sociale, uh, en, so, so, so, so sociale flat... Met, althans een flat met sociale huurwoningen... in eigendom van een corporatie. Wat kost het om één zo'n flat energie-neutraal energie te maken? Ja, ik, kan, ik blijf antwoorden dat je dat zo niet kan zeggen. Maar ik kan wel wat, wat zeggen over... want het is nu nog te duur. Dat is gewoon zo. laat ik nou, laat een, een, een, een totaalgetal voor Utrecht nemen. Dat hebben wij pas geleden in beeld gebracht. Hmm. Voor Utrecht als geheel kost het 3 tot 9 miljard. En die bandbreedte laat ook al iets zien... over hoeveel het uitmaakt in wat voor soort alternatieven je denkt. Mm -hmm. Dus die 3 miljard, dat is eerder als je echt collectieve systemen gaat gebruiken... zoals de stadsverwarming... En in die 9 miljard is als je alles binnen de stad probeert op te lossen. Dus ook alle, alle duurzame productie. Ja. Uh, en, dus ook alle, en veel meer elektrisch. En uh, uh, nou ja, dus dat je ook heel veel zonnepanelen en windmolens in de stad krijgt. Juist. Dat en laat al een beetje zien hoeveel, hoe groot de bandbreedte is... en wat voor strategieën je hebt. Ja. Maar goed. En daar zit dan nog niet eens in. Hè, want dat zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken de komende tijd. Er wordt ook een, aan een klimaatakkoord op dit moment gewerkt. Daar zit ja. ik ook aan tafel namens alle gemeenten... Ja om te kijken van hoe kunnen we dingen goedkoper maken. Dus hoe kan de markt, dus marktpartijen, aannemers, instructeurs... als die acht tot negen miljoen adressen moeten doen... Ja. dan zit daar natuurlijk potentieel een enorme kwantumkorting in. Nou, Die kwantumkorting moeten we echt... En de innovatie die daarbij hoort, die moeten we echt gaan organiseren om de ja. prijzen naar beneden te krijgen. Dat begrijp ik. Maar ik... En dat geldt ook voor belasting. Hè? Dus gas is eigenlijk nu nog veel te goedkoop. Ja. Dus gas moet echt duurder worden, elektriciteit goedkoper. Maar om wat ook betekent te dat dan dat dat voor, het voor de mensen die... die... Wordt? Sorry dat ik door u heen praat. Uh, wat hmm? betekent dat dan voor mensen die in uh, zo'n flat wonen? Gaan de huren omhoog? En wat nou, als je een eigen huis hebt, ga je dan zelf meer betalen? Het kost allemaal geld. Dus met andere woorden, wat gaan burgers ervan merken als u uw plannen wilt gaan uitvoeren? Nou, uw, uw plannen. Uh, dit zijn landelijke ambities. Hè? Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs getekend. Terecht ook. Hè? Het moet ook echt gebeuren. Ja. Dus dit is echt een nationale ambitie. Maar het staat ook uh, wij, in uw verkiezingsprogramma. Wij nemen ons als GroenLinks buitengewoon serieus. En wij willen er ook echt vaart mee maken. Dus uh, je, je kunt ons Precies. aanspreken op onze ambitie, zeker. Ja. Nou, dat maar dat het is dus deze. wel iets wat sowieso gebeurt. Hè? Even los van wie er... Aan het roer staat, want ja. dit is gewoon wat we hebben afgesproken. Ja. Maar en wat, het merken is ja, wat merken we ervan? Wat, nou, gaan wij, wat, gaan, er wat iedereen... gaat een huizenbezitter of een, iemand ja. in een huurhuis daar concreet van merken? Nou, sowieso dat dus in de loop van die 30 jaar, even afhankelijk van wanneer je aan de beurt bent of wanneer je actie onderneemt, maar in de, in de loop van die 30 jaar tot 2050, want dat is de afspraak. Gaan er dingen in jouw huis veranderen? Bijna alle mensen in Nederland verwarmen nog op gas. Heel veel mensen koken nog op gas. Dat gaat er gewoon echt uit. Dus er gaat het systeem, het verwarmingssysteem in je huis, gaat verwarmen of gaat, ver gaat veranderen. En dat geldt ook voor de manier waarop je gaat koken. Mm -hmm. maar dus dat kan ik allemaal zal... volgen. Maar de vraag ja. is: wat gaat, het, wat gaat het een gemiddelde huiseigenaar of een gemiddelde huurder kosten? Ja, ik snap heel, heel erg dat u dat wil weten. Maar dat is nou net wat we de komende tijd met elkaar moeten vormgeven. Wat wilt u het, ook in het niet dat weten dan? Ik wil het heel graag weten. Alleen, dat is nu nog niet te zeggen. Want dat hangt heel erg af van de manier waarop bijvoorbeeld belastingen worden ingericht. Um, om maar eens een klein voorbeeld te noemen. Wij zijn er in Overweg Noord achtergekomen dat er inderdaad heel veel huizen zijn die alleen op gas koken. Dus je zou zeggen dat is de makkelijkste uh, verandering. Want dan hoef je alleen maar een ander fornuis aan te schaffen. Um, maar uh, op het moment dat je dan een gasaansluiting uh, afsluit... moet je daarvoor betalen op dit moment... Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Als je zegt, heel Nederland moet aan het van het gas af. Maar je moet er wel voor betalen op het moment dat je dat doet. Nou, dat zijn denk ik, en dat maakt het ook weer niet heel goedkoop om uh, op elektriciteit te gaan uh, koken. Nee. Dus we moeten met Nederland eigenlijk dat soort dingen veranderen. zodat het voor mensen aantrekkelijk wordt. En dus niet uh, uh, nou ja, dat het niet ge geen geld kost om zo'n verandering te maken. Ja. Dus we moeten echt maar een iemand aantal zal het dingen moeten veranderen. Betalen. Zeker, het gaat ons als land, alles bij elkaar, uh, gaat het ons uh, echt uh, uh, inderdaad geld kosten, wat ik net al zei, hè, de stad Utrecht, ik zou dat voor de hele het hele land niet weten. Nee. Maar de stad Utrecht kostte tussen de 3 en de 9 miljard. Ja. Dat lo dat levert ons ook heel veel op. Hè? Het levert ons een enorme opgeknapte stad op... die er weer helemaal klaar is voor de toekomst. Ja. Het levert ons gigantisch veel banen op. Heel veel economische bedrijvigheid. Ja. En ik denk echt... Een, heel veel comfortabele en moderne woningen. Ja. Dus het zit, zit ook aan de buitenkant. Daar krijgen we er veel voor terug. Ja. En de huren gaan omhoog, want dan is de woning verbeterd. Dus dan mag een verhuurder de huur omhoog doen. Dat is op dit moment niet de praktijk. Wat in Utrecht de gewoonte is... en dat is volgens mij uh, eigenlijk heel... Uh, um, dat gebeurt in heel veel plekken in Nederland. De, de, je hebt natuurlijk voor mensen hun woonkosten bestaan uit... Vaste lasten in de sfeer van de energie en dergelijke. En uit huur, als je een huurder bent. Ja. Wat zij vaak doen is zeg maar de helft van de energiewinst. Want de energierekening gaat naar beneden. De helft van de energiewinst op de huur stoppen. He, dus dan is per saldo hebben mensen minder woonlasten. Maar ze zijn wel wat anders verdeeld tussen de huur en de energielasten. En dat hebben we nu eigenlijk ook afgesproken voor Overweg Noord... met de corporaties, willen zij zelf ook heel graag... dat per saldo mensen daar niet op achteruit gaan. Dat kan dus wel dat de rekeningen even wat anders over elkaar verdeeld zijn. Juist, dus minder energiekosten en een hogere huur. Ja, precies. U hoort de telefoon. Tijd voor Dries Roelfink. Dries, goedemorgen. hi goedemorgen Sven. Nou, het is me niet gelukt, hè? Wat is en je niet gelukt? Ik heb nog echt op Arjan Frisenda uh, gestemd. Ja, die zijn een paar zetels vijf geraakt daar in Amsterdam, de SP. Ja, ik heb er zelfs nog een foto van gemaakt. Maar ik denk dat ik iets te kort tijd had om het Dries' effect uh, zijn <laughs> werk te laten doen. Want in de voetballerij hadden we vroeger te maken met Frits Korbach. Dan had je het Fris Korbach-effect. Die werd dus vaak ingehuurd door een club in nood. Ja. En dan redde hij ze nog wel van uh, degradatie of zo. Maar goed, de SP verliest, zoals verwacht, een paar zetels in Amsterdam. D66 is hier uh, de grote verliezer, lees ik. En GroenLinks de winnaar. En ik zie daar op Facebook toch uh, gemengde reacties over. In Rotterdam, daar zweeft nog steeds de geest van uh, Pim Fortuyn rond. En Joost Eerdmans, die draagt dus duidelijk het gedachtegoed van Pim uit. En die is daar uh, zeer succesvol mee. In Tilburg, waar mijn schoonouders wonen, daar wint zelfs de chauffeur van Pim Fortuyn, maar ik begrijp dat morgen alles pas goed geteld is... en ik heb wel erg genoten, Sven, vannacht van alle radio-interviews eh, op Radio 1. Ik moest optreden in Breda om één uur, dus zowel op de heen als de terugweg... hebben we zitten luisteren. En dan komt er zo'n verslaggever bij een politici die eh, dus echt verloren heeft... en zegt, goh, het moet toch een teleurstellende dag voor u zijn... want jullie hebben behoorlijk verloren. En dan eh, krijg je een antwoord, nee, wij hebben het juist goed gedaan... Want wij hebben minder verloren dan acht jaar geleden. En een andere partij heeft nog meer verloren. Maar niemand hoor je dus ooit zeggen... Ja, we hebben verloren. En ja, dat vinden we vervelend. Dat, dat mag schijnbaar niet in de, in de politiek. En dan heb ik nog een vraag aan mevrouw Van Hooidonk. Als ik nou mevrouw Van Hooidonk lees op mijn Facebook hier... van een aantal Amsterdammers die zeggen... GroenLinks, de grote winnaar. Nee toch... Dat kan toch niet waar zijn. Waar zijn die mensen dan zo bang voor als GroenLinks het voor het zeggen krijgt hier in de stad? Ik ga de vraag doorgeleiden. Dankjewel, Dries. Tot morgen weer. Nou, waar zijn die mensen zo bang voor, mevrouw Van Hoydonk? Ja, geen idee. Dat zou je ze uh, zelf moeten vragen. Bent ik u echt Al eerder zijn. De meeste mensen om mij heen vinden volgens mij niet. De geluidstechnicus hier tegenover me schrijft ook van nee. Um, uh, kijk, in Utrecht, uh, wat ik al eerder zei... Uh, besturen we nu denk ik een, een jaar of twaalf in ieder geval... aan één gesloten ongeveer... Um, ja, uh, volgens mij wonen ongelooflijk veel mensen met plezier hier. Het stekker nog, Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dus ja. we willen heel veel mensen hierheen. En dus gaat en, uh, u er hoog gaat in, gaat de hoofd in met het bouwen? Wonen. Want uh, u wilt niet in de weilanden terechtkomen, toch met al die nieuwbouw? Nee, wij willen heel graag inderdaad binnen de stad bouwen. En ja. dat kan ook. Daar hebben we uh, nog heel veel oude industriële gebieden die we uh, willen veranderen in, in echte mooie stadswijken. Ja. Uh, is dat voor de beter betaalbaarden? Uh, althans, de, de duurdere huizen voor de beter gesitueerden? Of is dat sociale woningbouw? Nou ja, wat ons betreft niet. Maar dit is natuurlijk echt een van de spannende kwesties geweest... denk ik, in de campagne en in de verkiezingsstrijd. Ja. En uh, nou ja, ik hoop heel erg dat we daar uh, goede afspraken over kunnen maken. Juist nu wij ook de grootste zijn hier in de stad. Want zowel de sociale huur, maar ook de middenhuur... dat zijn wat ons betreft uh, ja, delen van de woningmarkt... waar we echt als overheid uh, hard voor moeten werken... om die uh, voor elkaar te krijgen. En dat ja. gaat niet vanzelf. Wat was nou de leukste partij om mee samen te werken de afgelopen jaren? Uh, nou, we hebben een coalitie gehad met D66, VVD en SP... en dat ging alles bij elkaar gewoon ontzettend goed. En ja. natuurlijk hebben we met de ene wat meer verbondenheid dan met de andere. Dat is denk ik heel erg voor de hand liggend... en ook niet controversieel om te zeggen... dat de verschillen met de VVD het grootste zijn. Ja. Maar de samenwerking was uh, heel erg goed. Nou, als je we gaan naar de nu uitslag, natuurlijk opnieuw uh, nadenken wie het beste bij ons past. Ja, naar GroenLinks, 12 Zetels D66, 10, VVD, 6. Um, dan zit je al, heb je al bijna een college, toch? Uh, ja, dat is denk ik niet onze favoriete combinatie... maar daar gaan we uh, de ja. komende tijd over nadenken. En wat ik al net zei, daar zitten waarschijnlijk mensen op dit moment... hele slimme dingen over te zeggen, maar uh, daar zit ik even niet bij. Nee, maar wat was ook alweer uw wens? Nou, wij willen natuurlijk heel graag uh, zoveel mogelijk van ons programma uitvoeren. Nou, dat is groen, uh, dat is sociaal en dat is welkom. En dat vinden we gelukkig in uh, allerlei verschillende partijen... in meer of minder mate hier in Utrecht. Ja. En dus ook bijvoorbeeld bij de ChristenUnie, bij de SP, bij de PvdA... bij Studentenstarter, bij de Partij voor de Dieren. Dus we hebben gelukkig een hoop te kiezen. Goed, u gaat er toch geen antwoord op geven. Uh, <laughs> vraag is wel wat kiezers allemaal gaan werken. Ik ben hier niet de baas, hè. Dus, uh, <laughs> daar hebben we onze politieke leider voor. Eh... <laughs> Uh, ja, maar bestuurders hebben toch ook een opvatting. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Ik dank u, u, u in, in elk geval wel. Ik heeft dat ik ongelooflijk laag op de lijst sta. Dus het ja, <laughs> past dat dat bescheidenheid. Ik <laughs> dank u zeer voor uw tijd. Lot ik van Hooydok, wethouder namens GroenLinks in Utrecht... over het voorland voor veel andere steden. Zometeen de Nieuws BV met Patrick en Willemijn. En wij melden ons morgen weer met een nieuwe gast in een nieuwe 1 op 1. Fijne dag. zei, mijn huisarts vroeg, bent u hypochonder? Ik zeg, nee, ik zeg, ja, het is de enige ziekte die ik niet heb. Vertel. Caro en CRV. NTO Radio 1. Dit is historisch. Ik weet niet wat jullie dachten toen de eerste pols binnenkwamen. Het is historisch wat er gebeurt. Nieuws. Maar ik dacht... Even, voor mijn partij geldt dat er lokaal verliezen worden geleden. Er is werk aan de winkel voor ons. Nieuws. We hadden vaak goud, maar we hebben in heel veel gemeenten nu zilver. En nog eens nieuws. Hier staan een tevreden politicus. Prachtige cijfers in Breda, in Den Bosch, in Eindhoven. Dat betekent dat het politieke landschap aan het veranderen is. Luister NPO Radio 1 voor het nieuws van alle kanten.